Voor de West-Afrikaanse kust staan immense stadgrote destillatieketels van waaruit de Sahara wordt bevloeid. Rondtrekkende stammen met vreemde gebruiken verwijderen het zout uit de ketels. Bij een van deze volken, het Toepvolk, stuiten Yukio, Aileen en David op nieuwe moeilijkheden als ze proberen inlichtingen over floris los te krijgen. De regerende oppertoep, een kind van elf, lacht ze alleen uit. <truimertijd> oppertoep! Appertoep, luister. Je hebt om ons kunnen lachen. zo! Audientie, afgelopen. Je hebt om ons kunnen lachen. Zeg ons nou. Zeg het ons. Is mijn kind hier Je of is mijn... te laat. Ha, ha, zeg lekker niks. Probeer het nog maar eens. Probeer het nog maar eens. Ik zeg lekker niks. De minister van de Oppertoep wil ook al niet helpen. En die kan niet spreken. Ze heeft het geven van inlichtingen aan buitenstaanders verboden. Het enige wat in mijn wacht ligt is het arrangeren van een nieuwe audience. Ja, dat maakt niks uit. Zelfs haar onderdanen die haar haten weigeren het om inlichtingen te geven. Nee, nee. De oppertoep is de baas wie het ook is. Ik, ik heb niet drie maanden lang zoete palen gegeten om nou de wetten te, te verlogenen. Maar diezelfde avond verliest het kind Yasuo de beslissende wedstrijd in de toepronde. Ze is oppertoep af. <tomst> Eline, David! Ze is ontslagen. Er is een nieuwe oppertoep. Iedereen is gek. Ze dragen hem rond. Ze dansen onder dragers. goed, net goed. Net goed, net goed van het kind. Ik probeerde bij de nieuwe oppertoep te komen. Ik bedoel, ik wilde hem meteen aanspreken. Maar ze duwde me opzij. Kom mee, komen jullie mee? Misschien kunnen we met z'n drieën door die massa heen komen. Help me, help me. Dat kind zit achterin in onze tent. Ik zei, jullie moeten hem verstoppen. Oh, ja, nou bij ons komen, hè? Wacht even, David. Jij die mij bijna in een tom het leven de slangenvissen stopte terwijl je me net beloofd had om te zeggen waar mijn broertje was. Waar heb je het over? Ja, nou, ik heb er in de tent ingebroken en ik heb het op de grond gegooid dat ik het veel sterker dan die, die, die slappe baarspeelster. En ik heb gezegd, nou zeg je waar mijn broertje is. Jullie moet me verstoppen, Jij? Ja, David had het me al verteld. Toen, toen ze me bijna zijn waar ze Floris hadden verstopt, die rotzakken, toen kwam die gemeene oplichter van de minister binnen. Jij weet waar Floris is. Ja, en je moet me goed verstoppen. Kind, we zoeken een baby. Kijk, antwoord is iets. Lied. Mogen we niets ik We zorgen dat je het zegt. Ik doe ja, ik doe ja. nee. Nee, daar, vis, laat los, laat los, daar, oh, oh, Ik weet van mijn weg. Mag ik nog eens zeggen? ik Ik weet van jullie slappe baby! Nacht, je liegt, je liegt Nee, ze liegt oh, niet. Oh, de afsluiter. De afslu afslu ja, afslu ze. Ze. Je weet niets van het gezochte kind. Ze heeft de berichten daarom vreemd niet eens gevolgd. Ah, nou, heeft je me gevonden? En ik zei toch dat jullie me moesten verstoppen. Wacht even. Ik bedoel, zij heeft de berichten niet gevolgd, zegt u? En u hebt haar niet ingelicht? Het spijt me. Ik heb slecht niks voor u. Oh, nee. Er was geen enkele reden om erin te lichten. Het kind Floris namelijk is niet bij ons volk terechtgekomen. Nee. Als de baby bij ons verschenen was, was ik daarvan... ...als afsluiter van de oppertoep en opzichte van de toepelonder... ...op de hoogte geweest. Oh, en al die tijd liet u ons in de overtuiging Het dat... deed mij meer leed dan ik u zeggen kan, mevrouw. Geloof me. Het was met pijn in het hart dat ik moest aanzien... ...hoe u zich meer en meer op een verkeerd spoor doodstaarde... Ik tracht u door het maken van toespelingen duidelijkheid te verschaffen. Maar de heersende oppertoep had expliciet het geven van elke inlichting, dus ook de negatieve verboden. Ja, ja, hè, afsluit zo. Jullie deden lekker precies wat ik zei. En met jouw misselijkmakend mispunt zijn wij nog niet klaar. Jij zat te liegen ja. toen je zei dat je mij zou vertellen. Het was allemaal weer voor niks. We zijn even ver. De heersende oppertoep. Die valspeler. Oh, de nieuwe? De nieuwe heersende oppertoep heeft mij opgedragen u alle middelen ter beschikking te stellen die de opsporing zouden kunnen vergemakkelijken. Ja, ja. Ik bedoel, nu is het allereerst zaak te weten te komen... of de politie, de aardse politie, vorderingen heeft gemaakt. Ik moet contact opnemen met inspecteur Neruda. Floris is dus absoluut niet hier. Nee, het spijt me verschrikkelijk hierop ontkennen. te oh. moeten antwoorden. Uw kind zult u niet bij ons toevallig terug. A3 aan basisschip missie 99 Pat Geen herhaling Ga meteen door uh, Ja, kolonel. Passeerden twee toetvolkkampementen Geen spoor van politie luchtvlotten politie vaartuigen politie voertuigen of andere politionele vervoersmiddelen Opmerkelijk feit In beide kampementen was een volksfeest aan de gang Herhaling Passeerden. Geen herhaling, rapport genoteerd. Uh, wij gaan door met onze observatie. Verwacht ons volgende rapport binnen het half uur. Geen politie te zien. Vreemd, 14. Vreemd. Vindt u die volksfeesten niet beangstigend, kolonel? <laughs> Dat heb ik met het vermaak van die barbaren te maken. Patrouille AA. AA, ah, weer eens. Aan basisschip missie 99. Patrouille A8 aan basis. Geen herhaling, ga meteen door. Passeer de drie Toepvolkkampementen. Geen spoor van politie luchtvlotten, politie vaartuigen, politievaartuigen, politievoertuigen of andere politioneerde vervoersmiddelen. Opmerkelijk feit 1. In alle drie de kampementen was een groot algemeen volksfeest aan de gang. Ja, maar dat, dat, dat wist u al, kolonel Stilveer. 2. In het grootste van de drie kampementen werd een aanzienlijke hoeveelheid voedsel verbrand. Onze rookdetectors signaleerden een karamellucht, gepaardgaande aan een vissige stamp. Herhaling, passeerde drie toepoegkanten... En nu kom ik aan het tweede punt. De arrestatie van het mormel dat ons drie maanden lang... een dieet van zoete paling heeft voorgeschreven. Ja. Nee, ik wil niet. Net goed, in een ton zoete paling... en ze laten of iets over je gezicht kruipen. David. Ja, ik, ik bedoel... Uh... Al heeft het kind er daarna gemaakt, maar dit is waanzin. U hebt hier een maatschappelijk systeem gecreëerd... waarbij de bezetting van de hoogste macht door een gokspel bepaald wordt. En nu u misgegokt hebt, wilt u het falen van dit onmogelijk systeem afwentelen op een onmondig kind. Nou. Ik heb wel een mond. Nou, niks hoor. Grote bek. Het is niet nou mijn taak om beslissingen te nemen. Mijn taak is het voor de heersende oppertoep leiden van dit mispunt... Ik ga niet mee, je afsluitsel. Het is ver van mij om me tegen uw wetten te verzetten. Maar als buitenstaander die toch ook onder haar tyrannie geleden heeft... Goed zo. U kunt ons niet van kille objectiviteit beschuldigen. Als buitenstaander dring ik aan op zorgvuldigheid. Dat hangt af van de heerste de opperpoep. En nu moet ze mee. Nee, nee. ze gaat niet mee. Maar u krijgt haar niet. Dit kind blijft hier. Goed zo, vette. Mevrouw, alsjeblieft, maakt u nog geen moeilijkheden? Ik maak geen moeilijkheden. Uh, ik ben bang dat u dat wel doet, maar dat u niet genoeg realiseert. U overtreedt het bevel van de heersende oppertoe. En nu dwingt u mij formeel te worden. Daarmee onze wet. Eileen, bedenk wat je doet. Je mengt ze in de interne aangelegenheden van een volk... dat niet om onze aanwezigheid heeft gevraagd. Je praat krom, Joekio. Integendeel, u handelt verkeerd. Je verzet je tegen een rechtmatig vorst... hoe waanzinnig dit staat te stellen ook is... die ons juist zijn hulp heeft aangeboden. En daarmee, Eileen, zet je in zekere zin het vinden van Floris op het spel. Wil jij ruilhandel drijven? Ze heeft toch straf verdiend? Kijk naar de omstandigheden. Is dit het moment voor de zorgvuldigheid waar jij de mond vol van hebt, Yukio? De mensen zijn in alle staten. Nu zullen ze dingen doen waar ze morgen zich voor schamen. Daar hoef jij ze niet tegen te beschermen. Luister naar het gehulde, Hulte. Hoor je wat ze schreeuwen. Durf jij het, kinderliemassa, heen te voeren? Dat is trouwens mijn taak. Het is niet zomaar een overwinningsroes. Ze schreeuwen om wraak. Ruiken jullie niks. Die brandlucht, die raak ik al de hele tijd. Ja, dat is de voorraad gezoete paling die wordt verbrand. Op bevel van de nieuwe oppertoep. Uh, uh, nee, nee, het gebeurde spontaan. Oh, het snoep, het zonde. Zonde. Zelfs de kinderen lussen het niet meer. Ja, zover had ik ze getest, allemaal. Toet niemand een lust aan, ze moesten toch. Het gebeurde spontaan, hè? Het was niet te voorkomen, nee. Ik maak geen moeilijkheden, ik probeer ze u te besparen. Ja, zal ik met u meegaan naar de nieuwe oppertoep? Ik bedoel, dan kan ik de houding van Aileen beargumenteren. Dit is een aanvaardbaar voorstel. Patrouille A3 aan basisschip Missie 99. Patrouille A3. Geen herhaling. Passeerde nogmaals vijf toepvolkkampementen. Hierdoor kwam het totaal op zeven. Nog altijd geen spoor van politionele vervoersmiddelen. Driemaal gingen de volksfeesten vergezeld, van de reeds door patrouille A8 gemelde verbrandingen van vaten naar karamel en visruikend voedsel. Tweemaal zagen we ook hoe in als vrouw of meisje uitgedoste pop in de vlammen werd gegooid. Herhaling passeerde nogmaals... Ja, zoek eens zo. Ik laat je niet gaan, echt niet. Nou doe je zielig, hè? Ik kom niet bij jou, vetter. Ik wil niet in je vet verdrinken. En Ik zal het een rotgap geven. Nee, David. Jullie hadden me moeten meenemen toen, toen ik zei dat jullie dat moesten. Maar Eileen, de kind, dat kinderen zijn heel veel. Vers... Nee, dat zeg ik nou niet meer. Nou, kijk eens, David. Jij bent al zo volwassen dat jij jezelf iets kunt afleren. Maar jazo is veel onvergroeider. Die heeft dat inzicht nog niet. En ja, nou, in. Dat eigen volk aan, maar aan leren. Een vatzoete paling is niet de plaats waar je een kind tot de mogelijkheid van inzicht opvoedt. Nee, ik weet. ben op het toep geweest, Vester. Jij moet niet doen alsof ik een klein kind ben. Maar dat ben je wel, ja zo. A2 A5, aan basisschip missie 99. Rapport. Na vier kleinere kampen, hangen we boven het grootste tot nu toe. Opnieuw geen positionele vervoersmiddelen bevolking feestvierend geconcentreerd op het zandplein midden in het kamp de westzijde van het plein is afgegrensd door een lange zilveren tent aan de oostkant een hoog purperen een groot vuur visverbranding op grote schaal gaat vergezeld van karamelachtige stank rond het plein metershoge afbeeldingen van speelkaarten ongelijke afmetingen het hoogste zijn de vier tienen harten, ruiten, klaveren Schoppen op de hoeken. Voor de purperen tent een man op een troon. Achter hem is een kaart opgesteld die niet bij het conventionele spel past. Het aas van bokalen uit de tarot. Herhaling rapport. Geen herhaling. Rapport genoteerd. Dat was geen militair verslag. Ik ben bang dat hij zich door zijn enthousiasme heeft laten meeslepen, koronel. <laughs> Hoe bedoel je dat, 14? Hij is de kaartkampioen van ons leger. dat we even alleen praten. Nee, ik wil het horen, ik wil erbij blijven. Mijn kindje je kunt er alleen maar zeuren. Hef maar, man. Je gaat wel weer achter in de tent. Laat dat slapen, auw. Ja, dat is slapen, zien in een soort nee, Je mag me niet op de grond gooien. Ik wil niet... Je mag me niet, niet. dan stop ik je oren vol zand. Ja het. ja, het. is natuurlijk wel verweld. Ja, dat is waar. Maar ik vind dat David te bewonderend waardig hanteert, Oh, Hij weet wat hij ermee doet. Het De heersende mevrouw. Ja. De heersende oppertoep is bijzonder ingenomen met de door u geboden oplossing. Vooral nu hij in de stemming van het moment niet kan instaan voor de reacties van ons volk. En daarom zendt hij u luchtvlot met een tent en wat benodigdheden die u, u en David en. dat kind buiten het kamp zullen brengen. Ik blijf vannacht hier, Eileen. Ik moet een paar gesprekken voeren om te zien hoe ik verder nog van nut kan zijn bij de opsporing van Floris. Eén ding begrijp ik niet. Nee. U laat mij ja zo meenemen. Ja. Maar hoe zit dat dan met de ouders? Haar vader en moeder werden verjongd in de week dat zij oppertoe werd. Oh. Zij vertrokken, maar dat morbel bleef... om ons drie maanden lang met zoete paling te hm. vergisteren. Maar dan moeten die ouders toch worden? Niet die ouders. Oh. Was het zo, hè? Ja. Neem hem mee. Ze legt het u zelf wel uit. Is die lekker stil? Ja, we staan op drie kilometer afstand van het kamp. Mm. Als je goed luistert, kun je hier de zee horen. Ik vind dit maar een putstent. Mijn oppertoe-tent is veel groter. We gaan slapen. Als ik nou niet wil, dan probeer je wakker te blijven. Hm? Waar slaap jij, Aline? Hiernaast. Noem ik wil niet bij haar? Hem. Dit is jouw slaapzak. Nee. Ja, zo. En deze hier aan de andere kant is voor jou, David. Ik zet mijn spullen bij het de... Dan kan het kind er niet aankomen. Zo, kruip er maar in. Hm. Zo lig je lekker, ja, We moeten er niet mee vetten. Wel te rusten, Wel te rusten, alle twee. Hm. Ik vind het eigenlijk best een grote tent. Je kunt er toch in staan? Gaat zij ook slapen? Hm. zijn dat voor spullen van jou? Je blijft eraf, hoor. Ik hm. denk maar niet dat ik die troep hebben wil. Waarom dacht je eigenlijk dat wij je wel zouden helpen? Nou, logisch. Ik heb jullie toch geen zoete paling laten eten? Nee, dat net niet, nee. Dus jullie kunnen ook geen ekel aan hebben. Nou, dat vonden je anders ook niet aardig. Maakt dat nou uit. Nou, je wilde niet zeggen of je iets van mijn broertje wist. Nee, want dan kon ik veel te kort om jullie lachen. <laughs> Als ik maar genoeg zeur, doet iedereen altijd wat ik zeg. Wat zijn dat nou voor spullen? Een draagbaar diepte televisieapparaat. ...heb ik van de in Neruda gekregen. Er zitten lesbanden bij met lessen over Batombo en O'Donoghue's. Oh. Oh, het is juist leuk om Batombo en O'Donoghue's te leren. Daarom ben ik geen klein kind meer. Wat is het andere? Ja, dat is mooi, hè? Zit maar een takje in die fles. Naam nou, die tak zit niet in een bloem. Wat oh, is een cadeau? Ik zou het niet willen krijgen. Het is een stek van een levende krans... ...om rond je hals te dragen. Wat oh, is echt bijzonder... Die ga ik aan Manja geven. En als dan die krans rondgegroeid is, dan wordt het een, een bloemenslinger. En dan doet ze hem om als we naar school rijden. Uh. Manja weet tenminste wat mooi en wat bijzonder is. Nou, ik ga slapen. Ik wil niet dat jij nog praat de wijn, maar. Hij mag niet sneeuwkig. Stomme kind. Dat is Manja maar hier. Die is tenminste aardig. Manja is lekker blij met zo'n bijzonder cadeau. Ik zal het mooi inpakken. Mm. Ja, je, ze ze sneurt zelf. Ze is stom. Ze speelt de basis even met haar snurren. Maar ja, die sneurt tenminste niet. En hier staat onze apparatuur. Hebt u geen interplanetaire aansluiting? Voor de buitenplaneten geen beeldverbinding. En verder, kijk eens hier. Dat is model. kunt u er wijs uit. Ja, kijk, ik heb mijn taak bij de inwijding van de nieuwe oppertoep, Daar kan ik me dus niet langer aan onttrekken. Oh, ik vind het wel. Mm -hmm. Ja. Zo, moet het in orde zijn. En dan heb ik hier de nummers. Fidel Vrede, Centraal Hoofdkwartier, Aardse Politie. Alarm -nummer. aan niemand? Meneer Ruda zei toch dat er constant... Met Kurisawa. Ach, meneer Kurisawa zelf, nou zeker. Jammer dat u me door het dieptebeeld heen geen aantekening kunt geven. Nee, nee. Mag ik u helpen? Dat valt niets te zeggen. Ik bedoel, ons kind is niet bij het toevallig. ja. Het is jammer, maar hij ook negatief. Dus. Zou ik inspecteur Neruda kunnen spreken? Hij is niet in Fidel Vrede, hij is in het vuil. Ja, pardon, ik bedoel. De inspecteur Neruda staat zelf aan het hoofd van een onderzoeksteam bij de Noordelijke Zoutvolken. Ik zal even zijn alarmnummer aanstaan. Verder geen nieuws? Het spijt me, meneer Korisawa. Of het nu de stammen aan de kust zijn, of die nomaden die rondvaren aan de rand van het continentaal plat, bij de grote destillatieketels. Niets. Niets. O, wacht. Ik krijg het schaam van inspecteur Neruda. O, jeetje. Ja? Zijn dokter heeft hem absolute rust voorgeschreven. Hij mag niet voor zes uur morgen ook worden gewekt. Goed. Dan probeer ik het dan. Hoi Goedemorgen, David. Ga ja. wakker... Dat stomme kind, dat smot dat snurkt zo. Mm. Mm. Het is een prachtige ochtend. Ik vind het toch eng, zo'n grote zon. En maar één schaduw, dat is ook zo koud. Er zijn schaduwen die je op Ganymedes hebt, die zijn veel mm. leuker. Gek. Wat nou gek? Gek dat mensen die niet op aarde geboren zijn... niet die band kunnen voelen. Dat, dat diep verstopte terugverlangen dat wij je altijd zullen houden. Mm. De lucht hier, die net iets anders is... Natuurlijker dan de kunstmatige atmosferen van Ganymedes, Callisto, Triton, Pluto. Ah, hmm. oh, en dan de zee. Op geen enkele wereld hebben de mensen zee en oceanen kunnen imiteren. De zee die spiegelglad en glinsterend onschuldig kan lijken. Hmm. Maar ook opgezweept en brullend met metershoge schuimende golven. Of onderdrukt stampend grijs onder een dek van mist. Hmm. Dat alles vind je alleen op aarde. De grote moeder aarde. Ja, jij. Hij ziet overal een moeder in, omdat je iedereen iedereens moeder wel wil zijn. <lacht> Wat is er nou? <lacht> Dat zei je vader ook, David. Toen we samen als floris wilden krijgen. En dan is hij er toch gelijk in. Anders had je ook net een vervelende snurkende snothoofd meegenomen. Ik geloof dat het een heel ongelukkig kind is. Nou, ze heeft het, het allemaal aan zichzelf te danken. Als ze aardig was, zouden andere mensen er wel blij willen maken. Dat moet iemand er dan toch eerst leren. En dan slaapt ons in de weg. Weet je wat ik vind? Hé, hey. hey. er komt de afsluiter ja. in een klein luchtlot. Yukio is er niet bij. Weet je wat ik vind? Ik vind dat we iets moeten doen. Mevrouw Mevrouw Klever? Hallo, goedemorgen jongen. Waar is Yukio? Kudisawa kon inspecteur Neruda vannacht niet bereiken. En bovendien heeft hij een gesprek met Galimedes aangevraagd. In verband met de rechtszaak natuurlijk. Hij moet over vijf dagen terug zijn. Nee, hij had nieuwe berekeningen gemaakt vannacht, huh? ondanks het lawaai. Daar wilde hij met een collega van de universiteit van Galimedes over spreken. Of oh, goed, man. Het kan zijn... En die had een aantal gissingen waarvoor hij de universiteitscomputer nodig had. Oh, dat kan uren duren. Ja, maar wij hoeven toch niet te wachten. Dat zeg ik al net. Uh, uh, uh, uh, wat zei je net, David? Ik zei dat we iets moeten doen, Eileen. Zonder Jokio? Ja, we kunnen toch zelf ook zoeken? Stel je voor dat, dat hij ons maar zit te rekenen. Dan kunnen wij dus een vinden. Als u mij toestaat, ik vind dat een uitstekend idee. De nieuwe heertsende oppertoep heeft boodschappers uitgestuurd naar mijn vrienden Volken. Maar te veel mensen kunnen wij niet vrijmaken. De ondraaglijke tyrannie van dat bordel was fluikend voor de werklus van ons volk. Er staan destillatieketels vol zoutkosten... die weken geleden al schoon moesten zijn. Ja, waar, waarmee u maar zeggen... Wil Aan de rand van de zoutkloof, waar het overbodige zout in blokken wordt opgeslagen... liggen nog enkele gehuchtjes. Ja, laten we erheen gaan, Eileen. Daar komt dan nog iets bij. Ik heb u namelijk liever uit de weg... voor de wraakzuchtige lieden in ons hoofdkamp ontdekken hoe dicht bij u wel dat ondraaglijke mispunt verborgen houdt. Oh, ja. Arlene, kom nou. We kunnen toch meteen ons luchtvlot inlaten. Ik begrijp u niet helemaal, Kurisawa. Die nieuwe berekeningen van u hebben die als uitkomst... dat uw kind in ieder geval niet op aarde is. Dat we het zoeken hier kunnen staken. Oh, nee, inspecteur. Dat in elk geval niet. Het is uitermate spijtig dat het onderzoek nergens aan knopingspunten geeft. Dat is geen reden om op te geven. Nee. Hoe ver bent u? Alle noembare stammen hebben we gehad. Er blijven echter nog zoveel kleine groepjes over. En er zijn allerlei geïsoleerde gehuchtjes ten noorden en ten zuiden van de zoutkloof. Zelfs met alle manschappen die ik ter beschikking heb zijn we zeker nog twee weken bezig. Ja. Twee dingen zitten met dwars. Ten eerste die nieuwe ideeën die ik vannacht kreeg. Maar daar moet ik met mijn collega Voetman over spreken. Hij is de man die mijn verslagen heeft gelezen. Ja, en ten tweede? Dan ga ik weer uit van eerdere veronderstellingen. Ik bedoel, ik vraag me af of ik niet te snel van Mars ben vertrokken. ...of ik me niet veel intensiever met het speurwerk ter plaatse had moeten bezighouden. U weet dat het nu volledig in handen is van een patrie. Ja, dat is die vreemde complicatie. Zegt u dat wel? Ziektesymptomen van een achtergebleven maatschappij? Wat niemand zich schijnt af te vragen... ...maar wat ik me vannacht opeens bewust werd... Ja? ...hij kan de waarheid spreken, inspecteur. Het is mogelijk dat de man die mijn schip stal... ...waarmee ik op onze reis naar de maan discussieerde, een rol speelde. Mogelijk. Alleen onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk betekent dat er nog twijfel aanwezig is... Zijn schuld is niet voor 100% bewezen. De aanwijzingen zijn wel heel sterk. Het blijven aanwijzingen. Het zijn er zoveel, te veel. Een ander voorbeeld. In Fidel Vrede merken we dat Bendeleden u probeerden te benaderen. Ja. Een paar uur later vonden we op de ruimtehaven een ruimtesloep. Martiaans fabricaat en niet van een van de grotere koepels naar. Het deek afkomstig uit een van de kleinere rijken. Iedereen kan zich zo'n ding aanschaffen. Ben ik met u eens. En in zelf zal opmiddellijk stellen dat het zoveelste door de federatie verzorgde valse bewijsstuk is. Hij kan daarin gelijk hebben. Ik bedoel, laten we proberen ons van onze vooroordelen los te maken. Tja, het kan. Maar omdat hij op Mars de enige is die zich inspant... die zich kan inspannen om, om, mijn, om onze floris te vinden... Mm -hmm. ja, ik heb erover gedacht om contact met hem te zoeken. Nee, meneer Kourisala. Ik mag geen kans laten liggen. Het is mijn zoon. Hij is door mijn fout... Geloof me, we hadden in te lang bewezen... als we toegang hadden tot dat dwergrijkje van hem. En nu, in de politieke situatie van het moment... Oh, het is een schande. Wat is er gebeurd? Hij is te machtig geworden. Oh, ik heb het nieuws hier niet gevolgd. Imper 3 is uitgeroepen tot president van de nieuwe Martiaanse Unie. Hij heeft dictatoriale macht gekregen en zijn rijk is door de interplanetaire regering herkend. Ja, het lucht staat daar. We gaan weg, hoor. Ze zal in de tent zijn, David. Ja, je, waarom komt dat kind dan niet? Ze is al drie maanden aan gewend geweest om bevelen te geven, niet om ze te krijgen. Ja, nou, het is nog wel voor haar eigen bestwil. Als wij er niet meenemen, dan komt haar volk vaak wraak op te plegen. <gül> Jazoe! Dan Moet ik die tent erin. Nou, zie je ze is er niet eens. Oh, dat was ik bijna vergeten. Mijn flesje met het stikje. Anders pikken die wraaknemers als cadeautje ook nog. David, opschieten! Waar is het nou? Ik sta er maar achter mijn diepe televisie. Nee. Een stikje. Het stikje. Dat... Dat rotkind dat heeft een, een slangenvis in het flesje gestopt. Waar is het takje? Waar heeft die... Waar heeft die treut? Waar heeft dat kind dat, dat rotkind het stikje gelaten? Wat een mooi hè? Ja, als die aal groeit... Loopt dat vriendinnetje van jou met Jij... vis om de nek als jullie naar school Jij... gaan. Waar is het stikje? Nee, van me af. Hallo. Geef oh, oh, oh, nee, nee, het stekje terug, Klein! Wat is dit? Houd! Waar is het cadeautje? Houd! je mijn stekje in brand! David! Dat da Fit! Dat David, je weet niet wat je doet! Je stelt het zeggen. En hier, jij, uit het Houd! Houd! Houd! Houd! Ze heeft een cadeautje van mij kapot gemaakt! Ja, zo! <laughs> Waar is dat stekje? Je uit je fles, achteren. Waar is het stekje? Buiten. Waar, buiten? Je bent te dus slap om goed te kijken. Lig gewoon naast de tent. Dat is heel vervelend, nou Vette, jouw pakkenkoek nog wel. Ik krijg je wel! Jasu, wat heb je gedaan? Grof David, Ze heeft een stekje helemaal kapot getrapt. Alle blaadjes liggen los, de steeltjes zijn helemaal traakjes. Ze heeft hem met de schoen op de grond maar, sla maar. Rug. Ik ben toch altijd geslagen, ik kan ik toch niks meer schelen? Ja, zo. David, laat er los, daarop, op, in! Slap, stil, jullie nou toch? Stil. Jaazoo, ik wil dat je even goed luistert. Ik zal jou nooit slaan, jaazoo. Ik je dat goed. Nooit. Het gaat niet voor mij. David. Ik, ik, ik weet dat het nu heel vervelend voor je is. Dan moet je nou even weggaan. Wacht buiten in het luchtvlot. Jazu en ik hebben wat te bespreken. Jij moest dat rotkind zo nodig beschermen. Zie je wat het oh. vervolgd. David was heel erg blij met dat stekje, Yasu. Het was een zeldzaam cadeau. en Hij wilde het weggeven aan iemand... Met wie hij heel goed kan opschieten. Met wie hij altijd samen speelt. Van wie hij houdt. Zou dat? Je moet geen dingen stuk maken. Zeker zulke dingen niet. Ik vind het leuk. Is van jou veel kapot gemaakt? Ga je niet aan? Oh nee, dat is niet waar. Je bent onze tent binnengevlucht. Je bent met ons meegegaan. En nou gaat het mij aan. Als ik wat wilde. Ik me sloeg en schopte mijn vader me altijd. En dan ging hij naar zitten huilen. En als het afgelopen was, mocht veel meer dan ik eerst gevraagd had. Maar als het, het speelgoed was, trapte hij het een dag later of zo toch weer kapot. Stampte en danst hij erop. Waarom? Als hij kwaad was natuurlijk. Waarom was hij kwaad? Hoe kan ik het nou weten? Was hij kwaad op jou? Op mij? Hm? Ook wel eens op mij, geloof ik. Maar niet altijd. Weet ik niet. Als hij woest was, schropte hij het speelgoed in elkaar. Mij ook. Maar ik zorgde wel dat ik weg was. Ja, ik keek wel uit. Oh. Maar deed je moeder er dan niks tegen? Tuurlijk niet, die sloeg mee. Ze huh? Sloeg ook net zo goed als ze alleen met me was. Maar ze kon niet zo hard slaan. Ze was een slapper. ze hield ik gewoon door. En als ze moe was van het slaan, kreeg ik lekker toch maar zin. Vind jij je ouders aardig, Jaso? Tuurlijk niet, sloeg me toch. Had je een hekel aan ze? Ja. ze gaven me als. Als ik maar kikte, beweerde ze. Alleen weet ik niet hoe je kikken doet. Jawel? Hield je van ze? Nee hoor. Maar hield je ook niet van vriendinnetjes? Of, of andere grote mensen? Doem jij ook? Nou ja. Omdat het leuk is. Leuk was toen ik op het toe en ik lekker tegen iedereen kon zeggen wat ze doen moesten. Maar soms kon ik niet genoeg bedenken om ze allemaal te pesten. Nee. Zeg, Vette? Ja. Ik ben zo moe. Anne, het lijkt erop of we, na alle tegenslagen, vandaag voor een makkelijke taak staan. Patrouille A5 slaagde erin Kurisawa Yukio-natuurkundige in het hoofdkampement van het Toepvolk te lokaliseren. Onze technische divisie slaagde er in een gesprek op te vangen dat Kurisawa Yukio-natuurkundige met een aardse politiefunctionaris voerde. Luister. Ja, waar ga je? Ik van het niet zelf dat het zelf de federatie van de valse bewijs is. Hij ik kan erin gelijk hebben. Ik bedoel, laten we proberen ons van onze vooroordelen los te maken. Ja, dat kan. Maar omdat hij op Mars de enige is die zich inspant, die kan inspannen om, ja. om, om onze vooruitgang te vinden, heb ja, ik heb er over gedacht om contact met hem te zoeken. Nee. Jullie horen het. Hij zit op een bezoekje van ons te wachten. <laughs> Mannen erop af. Leven de zaak van het Zwarte Plateau. Leven in per drie. Leven de zaak van het Zwarte Plateau. Leven in per drie. Maar één man telt op Mars nog voor ons. Zijn stem klinkt ons luid in het oor. David. David, waar zit je? Hier. Oh. We zijn nu klaar om te vertrekken, David. Dat rotkind ook? Nee. Ja. Ik zal je iets beloven, David. Het is mijn schuld dat het cadeautje van Manja bedoigd is. Want ik heb Jaso meegenomen. Dus is een vies viskind. Stil nou, stil nou. Ik zal zorgen dat je een ander stekje krijgt, hè? We moeten een broertje zoeken, Floris. Ja, goed zo. Nou, dan moeten we instappen. Jij ook, Jaso? Hm? Ga jij maar vast achterin zitten. Ja, voor dan de... Ik heb de kaart voor de minister al gepakt. Met de geheugjes. En ik heb het luchtvot al afgesteld. Goed van je. Heel goed van je, David, dat je daar aan gedacht hebt. Van de Tomboer naar heb ik geleerd dat je me blijft nadenken. Daar gaan we. Dat is hartstikke lekker niks. Groetman, Groetman, val me nou niet in de reden. Heb je alles genoteerd? Uiteraard. Mijn precisie is nooit de discussie geweest. Ik zal je gegevens direct in de computer invoeren. Dan uh, heb je over twee uur het eerste voorlopige resultaat. Dank je. Nou, en dan moet je eens naar mij luisteren. Onderschat die rechtszaak die de president hier tegen jou voorbereidt niet. Ik ben volkomen bereid mijn gerechte straf te ondergaan. Uh, uh, niet op deze manier, Kourisawa. Mevrouw Muller hier organiseert een regelrechte hetse En daar wordt ze braaf bijgestaan door die uh, deskundige van haar. Die dokter liep en dokter Milhild. Vooral die Milhild. En denk er nog niet te licht over. Kom hierheen. De politie welk is toch jouw stijl niet? He? Geef ze weer werk. Eerst die baby terugvoert, maar eerder kan ik niet naar mijn eigen verdediging denken. Daar heb ik ook de uitwerking van mijn gegevens voor nodig. Die verwerking begint zo. Ja. ja. en wat die gegevens betreft, ik weet het niet. Ik begrijp je twijfels over de aarde als plaats waar het kind terecht is gekomen. gezien de positie die Ganymedes ten opzichte van die planeet inneemt. De benodigde kracht maakt in principe niet veel uit. Nee, nee, maar de tijdsduur wel. En dat vraag ik me juist af, zoals je merkt. Ik bedoel, het hangt ervan af welk theoretisch model je hanteert. Ja. Als ik de aarde als mogelijkheid neem, ga ik ervan uit dat er überhaupt geen tijdsverloop was. De achterdeur van O'Donoghue's. Ja, natuurlijk. Ik herinner me die hypothese wel. Maar dat is een van die weinige suggesties van O'Donoghue's die we nooit werkzaam konden maken. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in telekinezen. Stel je voor, Floris was al op die andere plaats nog voor ik hem wegdacht. Een minieme tijdsfractie van extreme bilocatie? Ja. Nee. nee, ik geloof er niet in. De aard van de door jou ontdekte energie wijst niet in die richting. Dat weet ik, Voetman. Maar voelt men ja. pas als de uitkomst is zoals ik hoop dat hij is, weet ik zeker dat Floris veilig is. Nee mevrouw, het spijt me. Ach, bekijkt u die dieptefoto nog eens goed? U bent het laatste gehucht. We hebben er al twee gehad, daar wisten ze ook niets. Nee, echt niet mevrouw. We wonen hier met vier volwassenen. Oh, ja. En samen hebben we drie kinderen. Wat denkt u nou, als er zo plotseling eentje bij was gekomen... dat we niet verder dan drie kunnen tellen? Ach, nee, natuurlijk niet. Kijk niet zo'n geslagen mens. Ik zou jullie graag helpen, wij allemaal hier. Ik kan ze nou niet roepen, ze zijn aan het werk in het zout. Maar natuurlijk willen we je helpen om je kleine terug te vinden. Maar hier is die... Ja, maar als u zo graag wilt helpen, dan weet u misschien of hier nog meer mensen wonen. We hebben wel een kaart, maar misschien weet u mensen die niet op deze kaart staan. Hé, hey, jij bent een lichtjongen. Er zit geen pudding in dat hoofd. Weet u iets? ja. Ik dacht er niet aan. Ik dacht alleen aan wat je vroeg aan het kind. Ja. mevrouw. Er woont iemand in het zout beneden, in de kloof. Ja. Ja, of twee mensen, daar wil ik van afwezen. We zien ze nooit, hebben ze ook nooit gezien. Hm. We handelen met hem, of haar, of hun. Dan ligt er een briefje met geld, of uh, iets in ruil. Ja. En dan leggen wij weer neer wat er gevraagd wordt. Ja, ja. Uh, u zal wel gek vinden dat we ze nooit hebben afgeloerd. Ik weet eigenlijk zelf niet waarom. Uh... Ja, maar waar is dat? Je moet lopen. Ja. Je kan er niet heen vliegen met jullie vlot. Hm. Je gaat het pad af, ja. daar omlaag, ja. en dan kom je in het zout. Wonen ze dan in het zout? Zo, het kan er ook maar eens zijn. Mijn ogen die normaal noaal zo pijn voor het witte geschitter. Hou je zonnebril dan op, ja, nog even. Hoe gaan we dan verder? Er is een pad tussen de blokken. Smal in het begin, maar het wordt wijder. En na een kilometer of drie sta je ineens op een soort binnenplaatsje, lijkt het. En daar staat een bord. Gelieve niet door te lopen. Oh. Nou, wij hebben dat nooit gedaan. Maar jullie hoeven je natuurlijk niet aan te houden. Mm -mm. 14 en 38. de aan de kant. Ja. Ja, wat is dit ja, voor waanzin? 75, ja. ja. 19, 41, 88. Houd dat volk op afstand. Wij ja. Salvo ja. ja. ah. oh, in de lucht. Dus. Ah. Ze rennen weg, colonel. De angst zit er goed in, hoor. Mee naar onze vlucht, Turitzawa, uh, uh, wat zijn jullie van plan? Wij kunnen onze missie als geslaagd beschouwen. Hm. We vast. hebben aan de opdracht van het vlakte patoo voldaan. U bent onze gevangene. Ja. al die zoutmuren, het is tenminste de schaduw oh, wat een gesjouw Ik kan haast niet meer Nee hè, vette, jij bent te zwaar Ja, ja zo, ik ben te zwaar Hoe nee. ver zijn we dan voor bij het bord, Arlene? Mm. Het lijken wel twintig kilometer Maar het zullen er wel niet meer dan twee zijn vond Het voelt dus op bibberig geschreven uh. Het bord, helemaal niet mooi Dan wordt het weer licht, om de hoek Moet jij je ogen dicht knijpen, slappen Ja zo, hier blijven, we moeten bij elkaar oh! Wat is er? Arlene! Oh, God. Arlene? Dat gezicht, het hangt zo slap. Ik ben er bang van. Dat is lang geleden. Kijk, het zit vol diepe spleten. Ik wil ik, ik niet weg. Ik kan het me bijna niet meer herinneren hoe het was. Zijn haar is zo gek wit. Hij heeft een gezicht. Als van een verdord propje. David, ja zo. Je hoeft niet bang te zijn. Het is een oude man. Hm? De eerste oude man die ik in, in 150 jaar zie ja, maar, maar oude mensen die bestaan toch niet meer Oude mensen die zijn toch afgeschaft Nou iedereen wordt verjongd Dit was het dertiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwerk. De vertelster was Vesierone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Aileen door Corrie van der Linde. David door Olaf Vijnans. Yasu was Eva Jansen. De afsluiter Jan Borkus. De overvaller was Hans Hoekman. Agent 14 Ger Smit. Inspecteur Neruda werd gespeeld door Frans Zomers. Voetman door Hans Veerman. Daarnaast hoorde u de stemmen van Willy Pril, Gerrie Mantel, Margrethe Ruiter, Joop van der Donk en Ton Schouten. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden. Technische realisatie, Jan Bosboom, B. Gertenbach, Willem Schrijgrand en Max Westra. Regie, Ad Leupler.